1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Als gezegd, een werklunch met de oud-minister Gert Leers. Die is namelijk een uitzendbureau voor werkloze politici begonnen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Afakabo verwerpt zorgakkoord en denkt aan acties. Illegaliteit wordt strafbaar, benadrukt Samson. En 18 jaar cel voor gifmoord in Wageningen. Er is geregeld zon. In de loop van de dag komt in het noorden meer bewolking voor. En in de avond kan het daar wat gaan regenen in het noorden. Het wordt 14 graden op de Wadden en 17 tot 20 in het binnenland. Morgen af en toe zon, vooral in het zuiden en landinwaarts. Mogelijk een bui. En dan wordt het 18 tot 22 graden, maar op de Wadden is het wat minder zacht. Het kabinet heeft een akkoord gesloten over de zorg. En er komen vanmiddag allerlei details naar buiten. Maar verslaggever Marcel Bril die heeft de hoofdlijnen alvast op een rijtje gezet. Het punt waar de onderhandelingen zich de laatste dagen op toespitsten... was de bezuiniging op de huishoudelijke hulp... Eerst zou er maar 25 van het huidige budget overblijven. Maar nu wordt dat 60 En ten opzichte van het regeerakkoord wordt het verlies aan banen beperkt. Ook de groep mensen die geen aanspraak meer maken op gefinancierde huishoudelijke hulp, die wordt kleiner. Maar het akkoord is breder. Na verluid worden sommige bezuinigingen met een ja uitgesteld. En dan de toelatingseisen voor ouderen en gehandicapten die in een instelling mogen wonen. Die worden versoepeld. Verder is de ambitie om personeel beter op te leiden en om mensen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan als ze onverhoopt toch werkloos worden. Natuurlijk kost dit allemaal geld. De werkgevers en werknemers hebben met het kabinet afgesproken dat zij zelf meebetalen aan deze veranderingen. Door bijvoorbeeld minder extraatjes uit te keren aan het personeel. Het was een hard gevecht om dit voor elkaar te krijgen, en het is nog geen totaal pakket voor alle veranderingen die in de zorg de komende tijd moeten worden doorgevoerd. Maar de onderhandelaars zullen vanmiddag, als alle details naar buiten worden gebracht van het akkoord, benadrukken dat deze afspraken goed zijn voor het behoud van werkgelegenheid. Maar niet iedereen zal enthousiast blijken. Om te beginnen de vakbond Avocabo, die vandaag bekend heeft gemaakt, niet te tekenen voor dit akkoord afro doet dus niet mee. Volgens afro voorzitter Corrie van Brenk... heeft de bond daarmee de handen vrij voor acties. Ja, dat klopt. We hadden op 8 juni al een actie aangekondigd voor de thuiszorg. behoud van 100.000 banen. Nou, het is nu 50.000 banen geworden... Die op het spel staan. Maar wat ons betreft gaan we die actie verbreden. Ook naar de gehandicapte zorg, ook naar de GGZ. Hartstikke belangrijk dat uh, collega's in de zorg zich verzetten tegen deze plannen. Dat is dan toch wel een beetje het contrast met uh, de rust die men hoopte te bereiken door dat sociaal akkoord te, af te sluiten. Nou ja, de rust is er wel bij andere sectoren. Maar. Um... Als ze niet bereid zijn om voor de goede alternatieven die wij aangedragen hebben... om daar open oog en oor te hebben... ja, dan ga ik met dit kabinet niet verder. Nee, dat klopt. Ja. Gaat dit nog een rol spelen bij de bestuursverkiezingen? Bij de verkiezingen wie de nieuwe voorzitter van de centrale FNV wordt? Nou, wat mij betreft niet. In de beeldvorming bent u nu natuurlijk wel de vakbondsbestuurder die uh, nee zegt tegen het kabinet, die nee zegt tegen werkgevers. Nou ja, kijk, aan beeldvorming, het is wat mensen zelf daarachter zoeken. Um, ik zal nooit tekenen voor um, tienduizenden ontslagen... en ik kan me niet voorstellen dat welke voorzitter van een vakbond dat zou doen. Illegaliteit wordt strafbaar, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Dat zeggen PvdA-leider Samson en VVD-fractievoorzitter Zeilstra... Bij de PvdA-achterban bestaat onrust over de illegaliteit. Op het partijcongres van komende zaterdag zal een motie worden ingediend... om niet in te stemmen met de coalitieafspraak. Die motie is afkomstig van onder meer PvdA-afdelingen... Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Eindhoven. Het gaat niet goed met de kwaliteitsverbetering... in het basis- en voortgezet onderwijs. Volgens de inspectie van het onderwijs zijn toetscores, examenresultaten... en slagpercentages de afgelopen jaren nauwelijks omhoog gegaan... De inspectie wil scholen prikkelen om beter hun best te doen. Vanaf volgend jaar kunnen ze niet alleen de beoordeling zeer zwak, zwak of basiskwaliteit krijgen, maar ook het stempel boven gemiddeld. En dat moet er dan voor zorgen dat de scholen de lat hoger leggen. In Bangladesh is een gebouw van acht verdiepingen ingestort. Honderden mensen waren daar op dat moment aan het werk en zeker 70 van hen hebben het niet overleefd. Correspondent Lucas Waagmeester over de reddingsactie. Nou, wat je hulpdiensten ter plekke vooral hoort zeggen is dat er waarschijnlijk nog honderden mensen onder het puin van dat gebouw liggen op dit moment. Hè. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien, maar het zijn zeven vloeren van beton die gewoon als een harmonica in elkaar zijn gezakt. Dus daar wordt gehoopt dat er inderdaad in de komende uren nog veel mensen levend tussenuit kunnen worden gehaald, maar ook wel gevreesd. Uh, dat heel veel, mensen, heel veel meer mensen dat niet hebben overleefd. Het bericht gaat dat er notabene gisteren scheuren in het gebouw zijn gezien. De eigenaar zou zijn gewaarschuwd. Maar de arbeiders moesten vanochtend toch gewoon aan het werk. Met dit enorme drama tot gevolg. Ja, wat voor bedrijfjes zaten daar in het gebouw? Er uh, zat een markt ingevestigd, een kantoor van een bank. Maar vooral zaten er vier kledingfabrieken in dat gebouw. En dat is een gevoelig punt. Hè? Bangladesh is een van de grootste kledingproducenten ter wereld. en Er komen jaarlijks honderden arbeiders in die textielindustrie... om het leven door dit soort nalatigheid. Afgelopen november was er notabene in diezelfde wijk nog een enorme brand. Hè. Meer dan honderd arbeiders zijn toen gestikt en levend verbrand... omdat er geen nooduitgangen waren. Toen bleek dat daar onder andere kleding werd gemaakt... in opdracht van de Amerikaanse, het Amerikaanse Walmart en het Nederlandse CNA. En zij, en dus ook wij allemaal, dat moet eigenlijk wel gezegd worden... Uh, ...profiteren van de lage lonen in Bangladesh. En dat zien we vooral dus vandaag... ...van de enorme kostenbesparingen die daar worden gedaan... ...op bijvoorbeeld de veiligheid voor arbeiders. 70 slachtoffers vooralsnog gevreesd wordt voor meer doden. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De man uit Wageningen heeft 18 jaar cel gekregen... ...voor het vergiftigen van zijn vrouw. De rechtbank acht bewezen dat de man van 55... ...het giftige natriumazide door haar eten heeft gedaan... De persrechter over het motief van die man. Hij heeft een huwelijk gesloten met mevrouw. Hij is in gemeenschap van goederen getrouwd. Daar had hij ook op aangedrongen. En hij heeft uiteindelijk haar bewogen om het testament zo te wijzigen... dat hij de enige begunstige was. Um, het is terecht maar bekend dat hij dit bij meerdere vrouwen heeft gedaan. Of hij daarvoor ook al eerder is veroordeeld, is mij niet bekend. In het volgens wordt gesproken van een gruwelijke en medogeloze moord. Het slachtoffer was eigenaar van een boekhandel in Wageningen. Ja, op dit moment wordt bekendgemaakt wie een nieuwe Italiaanse regering mag gaan vormen... en wie de nieuwe premier wordt van Italië. Correspondent Rob Zoutberg, in Rome is het allemaal duidelijk, Rob? Ja, we weten het inmiddels. We weten het echt sinds een paar minuten. Enrico Letta, eh, voorman van de socialisten... die komt hier net naar buiten bij het presidentieel paleis in Rome... waar ik voor de deur sta. Hij heeft de opdracht gekregen om een nieuwe regering te vormen. En gemakshalve mag je dan ook aannemen dat dezezelfde meneer Letta ook de nieuwe premier van Italië gaat worden. Maar dat is nog even afwachten. En gaat het hem dan wel lukken om een nieuwe regering te vormen en een beetje snel? Nou ja, we zijn 58 dagen na de verkiezingen. Uh, het werd wel tijd. En uh, als er een natuurlijk hier gebeurd is de afgelopen dagen... hebben we gezien hoe uh, president Napolitano voor een tweede keer is gekozen. Hij heeft natuurlijk wel zijn voorwaarden gesteld aan de partijen... Die, op zijn knie, die zich echt op hun knieën kwamen vragen of Napolitano het weer wilde doen. Hij zei, oké, okay, maar dan gaan jullie vanaf nu echt samenwerken. Dan wil ik dat er een brede coalitie komt tussen centrum links, de PD en rechts... de PDL van Berlusconi... En dat lijkt nu echt op handen te zijn. Het is echt een doorbraak dat die twee partijen nu dan toch 58 dagen later naden tot elkaar komen. Eens kijken wanneer die Letta nog wat gaat zeggen daarover. Dankjewel voor dit eerste nieuws uit Rome. Rob Zoutberg. De Nederlandse zakenman van Andraad moet 400.000 euro schadevergoeding betalen... aan slachtoffers van gifgasaanvallen in Irak en Iran. In de jaren 80 verkocht van Anraad een grondstof voor mosterdgas aan het regime van de Iraakse president Saddam Hussein. En dat gas werd door Saddam Hussein ingezet tijdens bombardementen op steden in Irak en Iran. En in 2007 werd van Anraad veroordeeld tot 17 jaar cel. Inloggen op websites van overheidsdiensten, dat kan problemen opleveren, want sinds gisteravond werkt DigiD niet meer. Dat komt door een DDoS-aanval. Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat persoonlijke gegevens niet zijn gestolen. Bij zo'n DDoS-aanval zetten criminelen grote aantallen computers in... om servers van één adres te bestoken, zodat die overbelast raken... en websites onbereikbaar worden. En volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het onbekend wie er achter die aanval zit. Ja, de Rijksvoorlichtingsdienst spant een kort geding aan tegen Weekblad Nieuwe Revue. Dat blad kondigde vandaag aan dat het zich niet meer wil houden... aan de mediacode rond het Koninklijk Huis. En publiceerde ook foto's van prinses Amalia. Het tijdschrift fotografeerde haar op het hockeyveld. En dat komt ze dus nu op een kort geding te staan. Sport. Borussia Dortmund mag vanavond voor eigen publiek tegen Real Madrid laten zien of er in de Champions League een Duitse finale op Wembley in zit. Bayern München won gisteravond afgetekend met 4-0 van Barcelona. En is nagenoeg zeker van die finale. Maar in Dortmund was niet Real Madrid, maar de transfer van Mario Götze... naar uitgerekend Bayern München het gesprek van de dag. Dortmund-coach Jurk Klopp daarover. Laten ons een ganz speciaal avond eruit maken. Een ganz bijzonderen avond. Een absoluut BVB-avond. Alles wat euch zo aan negatieve gedachten belastet, thuis laten. Kom, vol gas geven. En ja, tegen Real Madrid winnen. Laten we er een speciale Borussia avond van maken. Alle negatieve gedachten thuis laten. Gewoon gas geven en winnen van uh, Real Madrid. José Mourinho, de coach van Real Madrid, nam het bijzondere nieuws bij Dortmund voor kennisgeving aan en uh, keek vooruit naar de wedstrijd. So is de semi-final waar ik denk is om te predicten, which team is going to play the final, and I would say 25% voor Borussia En 25% voor Real Madrid chances of win the competition. Ja, moeilijk te voorspellen wie het allemaal gaat halen, uh, zegt hij. Ik denk dat Borussia en Real allebei 25% kans maken om dit toernooi te winnen. En dan missoet Özil, de Duitse international in Spaanse dienst. Hij kijkt uit naar het duel met zijn landgenoten. In de derde seizoen in Real Madrid staat derde maal in een halffinale. Dat is mijn derde en seizoen bij Real Madrid, uh, zegt hij. Ja, voor de derde keer sta ik in de halve finale. Maar bij dit de jaar hebben wij dus echt is, de mogelijkheid is, ja, om die finale te uh, halen, zegt Euziel. Dat duel tussen ja. Dortmund en Real Madrid is vanavond in zijn geheel te volgen op Radio 1. Vanaf half negen op deze zender. Dus in een extra uitzending van Langs de Lijn. Nog met die oude tune, Jump Change van Quincy Jones. Die tune is opgefrist. En opnieuw ingespeeld. Zondag 12 mei. Dan is de nieuwe Langs de Lijntune voor het eerst te horen. Wat klinkt dat spannend. Jolande van der Velde? hoe is het op de weg? Nog één file, Jan, op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Hank en Nieuwendijk, vijf kilometer. Dankjewel, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Afracabo verwerpt zorgakkoord en denkt aan acties. Illegaliteit wordt strafbaar, benadrukt PvdA-leider Samsom. En de Rijksvoorlichtingsdienst spant een kort geding aan... tegen Weekblad Nieuwe Revue. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCV met lunch. De iPad-shop, Ingrid Stender spreekt ermee. Met Oscar van Oxio. Mm, de iPad-shop, zei u? Jazeker, de iPad-shop, Ingrid Stender spreekt ermee. <laughs> Oké. Okay. Een Verkeerd nummer, sorry. Dag mevrouw. Geen probleem, dag meneer. Bent u een ZZP'er zonder iPad? Stap over naar Oxio, dan krijgt u een gratis iPad met slimme energiemonitor. Energie in eigen hand met Oxio. Dat is een serieuze zaak, ook voor uw eigen zaak. Kijk op oxio.nl zzp. Vanavond in Debat op 2. Doodsbedreigingen en schelpartijen op social media. Het omstreden Koningslied maakt veel bij ons los. Hoe ver gaan we in het geven van onze mening? Wanneer is de grens van het toelaatbare bereikt? Vanavond in Debat op 2. Kwart over negen live bij de KRO en NCRV op Nederland 2.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, oud-minister Gert Leers zit na zijn vertrekken uit de politiek niet stil. Hij is onder meer een uitzendbureau voor werkloze politici begonnen. In de reportageserie In de Praktijk gaat het deze week over de wereld van de TBS-kliniek. TBS'ers krijgen allerlei soorten therapie en één daarvan is muziektherapie. Stel, ik maak bijvoorbeeld het ritme steeds moeilijker en het is voor de patiënt steeds lastiger om het na te spelen. Hoe gaat iemand om met frustratie? Vraagt iemand om hulp? Kan iemand op tijd aangeven? Het lukt me niet. Dus ook vooral de koppeling maken dat wat ze hier leren, dat ze dat ook kunnen toepassen in de praktijk en laat ook natuurlijk buiten. En dan om half twee is standpunten De stelling dan, illegaliteit moet strafbaar worden. Al bijna een half jaar staat het in het regeerakkoord, maar het strafbaar stellen van mensen die illegaal in Nederland verblijven leidt aan de vooravond van een partijcongres van de PvdA tot felle discussies binnen die partij. De partij lijkt tot op het bot verdeeld. De Tweede Kamerfractie houdt vol dat dit gewoon door moet gaan. Maar in de partij zijn er dus andere geluiden te horen. We zijn benieuwd wat u vindt. Illegaliteit moet strafbaar worden. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. Twitteren via standpunt En reageren kan ook via de nieuwe Stand.nl-app. En die is gratis te downloaden. Dit is Radio 1, de werklunch. Oud-minister Gert Leers van Immigratie en Asiel is een uitzendbureau begonnen voor werkloze politici. Eerder hoorde u bij ons al een serie over politie en hun carrière na de politiek. En het blijkt best lastig om een baan te vinden na de politieke carrière. 2500 voormalige politieke bestuurders maken nu gebruik van de zogeheten wachtgeldregeling. En die zitten dus zonder werk thuis. En meneer Leers, goedemiddag. U hebt uh, zelf nog geen dag stilgezeten. Wat, wat doet u allemaal? Nee, inderdaad. Ik ben uh, meteen uh, full swing doorgegaan. Uh, er zijn best veel uh, projecten, activiteiten die je kunt oppakken. Ik wil niet zeggen dat dat morgen allemaal uh, zeg maar, groot, tot grote verdiensten leidt. Dat is ook niet de bedoeling. Uh, maar op termijn uh, zeg maar, kan dat wel degelijk uh, tot een inkomen leiden. Hè? Sla groeit, die trek je ook niet uit de grond. Dat moet langzaam groeien. En ja. dat is ook zo bij, uh, bij werk. Maar kunt u eens een inkijkje geven? Wat doet u allemaal? Ik heb uh, een eigen bedrijf opgericht uh, en van daaruit uh, heb ik een aantal activiteiten ontplooid. Bijvoorbeeld het uh, lostrekken van vastzittende projecten op het gebied van onroerend goed. Uh, de bestemmingen van die projecten veranderen. Maar ook uh, in het kader van arbeidsmigratie, uh, waar een aantal uh, problemen zijn... waar mensen niet aan de aan passend uh, uh, werknemers kunnen komen. Ik ben bezig met een kunstproject. Ik ben bezig met een project in het kader van de zonne-energie... Uh, nou ja, het zijn er echt gigantisch veel. Ik heb er een stuk of twintig lopen. Uh, U bent echt een... een ondernemer geworden, zo te horen. Ja, maar dat, weet u, dat is het voordeel. Dat was ik al voordat ik in de politiek kwam. Dus ik had eh, vroeger in de jaren tachtig al een eigen bedrijf. Eh, was daar ook best succesvol in. Maar toen ging ik naar de politiek, naar de Tweede Kamer. En dat heb ik toen afgebouwd. En die ondernemings, eh, dat ondernemersbloed... dat zit toch ook een beetje van oudsher in eh, bij ons in de familie. Mijn ouders, mijn vader had een, een wasmachinefabriek. En ja, dan word je een beetje zo opgevoed. En dan pak je dat gewoon op. Ja, bent u niet... Um... Ja, verpest, zou ik maar zeggen, door dertig jaar politiek? Ja, dat, dat raak je wel een beetje, omdat uh, een politicus, uh, zeg maar, uh, met al zijn inzet en kwaliteiten, natuurlijk op een gegeven moment ook wel een beetje een bedweter wordt. Hè, van, uh, het moet zo. Je, je levert je werk af binnen een beperkte agenda, uh, de Haagse agenda. En, uh, of, of de agenda van de gemeente. En dan, uh, ja, dan deformeer je een beetje tussen aanhalingstekens uh, gezegd. En, uh, dan ben je niet meteen uh, zeg maar, uh, gekwalificeerd om in een bedrijf wel weer even te zeggen... nou kom maar, ik, ik neem het wel weer even over. Dat ja. moet je ook wel even afkeken, denk ja. ik. Dan nou zit Nederland in de crisis, uh, nog steeds. De werkloosheidscijfers die lopen maar op. En uh, u denkt dat u dus oude winstlieden aan een baan kunt helpen. Hoe gaat u dat doen? Ja, laat ik vooropstellen dat het een van de projecten is waar ik mee bezig ben. Uh, maar uh, wat dit betreft, uh, dit project... Uh, en dat uitzendbureau, zoals u dat noemt, dat is een werktitel. Uh, mijn inzet was en mijn uh, zeg maar, gedachte was... Uh, kijk, ik zie zoveel goede mensen. Want er wordt wel eens schamperend gedaan over oud-politici... en dan heb ik het over oud-Kamerleden... maar ook oud-wethouders, gedeputeerden, uh, burgemeesters watergraven, noem het maar maar op. Allemaal mensen die bestuurlijk actief zijn geweest. En die hebben jarenlang hebben die, uh, een sterke focus gehad op een bepaald gebied. Je bent uh, zeg maar verantwoordelijk voor een bepaald terrein. En die mensen weten heel nauwgezet en precies wat er speelt op dat terrein. En van de ene dag op de andere staan ze plotseling buiten. Niet altijd door hun schuld of vaak niet door hun schuld. Nee, omdat de kiezer een andere, een andere constellatie wil. Precies, de politieke partij is niet meer in de belangstelling, staat niet meer in de belangstelling van het kiezersvolk. En dan zijn de mensen die in die partijen op de, op de lijst stonden, ja die zijn dan helaas ook niet meer in de belangstelling. En die staan van de ene dag op de andere dag buiten. Ja, en de, terwijl ze best uh, goede mensen zijn, uh, kwaliteiten hebben, capaciteiten hebben, maar die worden op dat moment niet meer gewenst in die constellatie. Nou, dan moet je afvragen, wat gaan die mensen dan doen? Nou, ze krijgen uh, in veel gevallen een. Eh, wachtgelduitkering, dat vind ik op zich ook te verdedigen. Want eh, in de politiek heb je het niet in de eigen hand. Je kunt niet zelf sturen of je kunt aanblijven of niet. Dat is afhankelijk van omstandigheden die buiten jou liggen. En dan vind ik het terecht dat er ook een regeling is dat in die gevallen mensen een vangnet voor je hebben. Maar dat vangnet moet geen hangmat worden. Ja. Dat vangnet moet er zijn om tijdelijk je weer een beetje zeg maar, positie te geven... zodat je weer snel verder kunt. Nou, En wat was mijn gedachte? Mijn gedachte was al die mensen die hebben ontzettend goede kwaliteiten... Maar niet om morgen weer met een nieuw bedrijf of bij een bedrijf directeur te worden of wat dan ook. Maar je kunt wel kijken of je die kwaliteiten zodanig kunt inzetten dat je projectmatig daar wat aan hebt. Ik zal u een voorbeeld geven. Misschien een paar voorbeelden. Eén, er komt een bedrijf naar me toe en die zegt wij worstelen met aanbesteding. Er zijn allerlei regels en wij weten niet hoe dat nou precies moet worden opgepakt. Europees, nationaal. Ik kan me voorstellen dat in de Tweede Kamer er een Kamerlid zit... wat jarenlang rond de wetgeving met betrekking tot die aanbesteding uh -huh. alles weet... Die man is als geen ander geschikt om dat bedrijf bij de hand te nemen... en te zeggen, nou, dan moet je zus doen, dan moet je dat doen. Zus aanpassen, zo aanpassen. Ander en, de, voorbeeld. En, en dan bellen ze leers en die heeft dat dan eens in zijn bestand staan... en die, u kunt hem, uh, zo'n bedrijf, dan in contact brengen met deze politicus. Precies. De bedoeling is dat we straks van al die politici die u net noemde... die 2500 of weet ik het hoeveel het er zijn, maar het zijn er inderdaad veel... dat je een goede beschrijving maakt van de capaciteiten en de competenties van die mensen... Daar hebben we ook bedrijven voor die dat kunnen doen. Onder andere Van Ede en Partners. Die maken een goede beschrijving. Ook met het oog op de reïntegratie. En dan kun je straks naar zo'n vrager toe zeggen... nou, ik heb drie, vier man heb ik in de kaartenbak zitten... die op dat terrein gespecialiseerd zijn. Voer eens een gesprekje en geef eens aan... met wie je denkt dat je het beste dat project kunt opzetten. Ja. Nou, lijkt u, mij, lijkt u mij niet iemand die zelf achter een, een bureautje gaat zitten... met een computer en dan, uh, nou ja, dan belt er iemand... en dan gaat u zelf nee. zoeken in het bestand, toch? Nee, dat... Nee, dat dat heb ik dus ook niet zo gedaan. Kijk, het idee heb ik wel ontwikkeld. En ik ben vervolgens meteen mensen erbij gaan zoeken... die ook daarin een goede invulling kunnen geven. Ik heb het bedrijf Yard, dat is een uitzendbureau... bestaand bedrijf, heb ik erbij gehaald. Ik ben naar Loyalis gegaan, dat is de uitkeringsorganisatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heb ik erbij gehaald. Van Ede en Partners erbij gehaald. En wellicht zijn er nog anderen. En die probeer ik bij elkaar te brengen te zeggen... kom op, we maken hier een, een bedrijf van, een, een, een werk in night die werkeenheid die gaat dadelijk gebruik maken van al die kennis die jullie hebben op dit terrein. En we gaan dadelijk vraag en aanbod met elkaar matchen. Mm. En dat aanbod of die vraag, die hoeft echt niet alleen van bedrijven te komen. Dat kan ook van gemeenten komen. Ja. He, bijvoorbeeld een gemeente die uh, nu dadelijk het jeugd- en jongerenwerk gaat overnemen van de provincie. Waarbij uh, een gemeente, een wethouder, echt niet weet hoe die dat moet organiseren. Nou, er zit best wel ergens weer een oud-gedeputeerde. Die uh, op dit moment niet meer aan het werk is. En die zegt, hey, ik wil wel een aantal van die gemeenten te begeleiden ja. en daar een hulp aanbieden. Nou, Ik, zo kunt u zich honderden projecten ja. voorstellen. Is het eigenlijk duur om een oud politicus in te huren? Nee, in principe zou je kunnen zeggen, we gaan een, een afspraak met elkaar maken... en we, we uh, gaan zo'n project wordt dan, uh, zeg maar, er komt een prijskaartje aan te hangen... en dat prijskaartje, uh, stel, uh, ik noem maar wat, zo iemand werkt een half jaar... en dat kost uh, 50.000 uh, euro, of ik, ik, hey, ik noem maar wat. Nou, dat, dat bedrag, die 50.000 euro, moet je zich voorstellen... daar moeten uiteraard kosten vanaf die gemaakt worden de bemiddeling. Uh, ik denk aan, aan zo'n 10% dan 20 mag uh, betreffende uh, oud-politicus houden... want hij krijgt 80 in de uitkeringssituatie... en dan mag bijverdienen tot 100 En de overige 70 gaat terug naar het Rijk of terug naar de gemeente... Ja. Uh, in het kader van uh, minder uitkering aan uh, politici. Ja. En, en dan verdienen we op die manier, denk ik, voor de gemeenschap veel geld terug. Het kabinet waarin u zit, daar zaten meer mensen in die uh, volgens mij nog steeds niks hebben. Belt u zichzelf ook wel eens uh, van... Uh, goh, uh, ik heb nog wel wat voor je. of? Nee, maar kijk, zo gaat het niet. Uh, uiteraard hebben we goed contact. Uh, volgens mij was er een uitstekende relatie... tussen alle bewindspersonen in het kabinet. En er is goed contact. We houden elkaar op de hoogte. Mij gaat het veel breder dan alleen kabinetsleden. Het gaat ook om oud-wethouders. Ja. Het gaat ook om uh, gedeputeerden, wat ik u zei. Oud-burgemeesters. Ik zie hier een groot probleem. Uh, of een groot probleem, maar vooral een grote kans. Veel kwaliteit... Uh, en op de een of andere manier moeten we dat zien te matchen. En dat uh, betekent dat het mes aan drie kanten snijdt. Ja. Het uh, helpt de betreffende persoon uh, niet alleen financieel, maar ook aan een nieuw netwerk. En Het helpt het bedrijf of de vrager, uh, de gemeente of weet ik het wie, uh, wat betreft hun vraag. Maar het helpt vooral de gemeenschap in het verminderen van de uitkering. En daar gaat het om. Ja. Nog één vraag, meneer Lees. Het, be het bedrijf van u heet De Vijfde Berg. Ja. Leg eens uit. Dat is een, een titel van een boek uh, geschreven door Paulo Coelho, uh, wat mij zeer inspireerde. Maar los daarvan, ik heb uh, vier politieke functies vervuld. Ik was gemeenteraadslid, ik was Tweede Kamerlid, ik was burgemeester en ik was minister. En nu uh, klim ik de Vijfde Berg. En dat betekent ook dat hij niet meer terugkeert in de politiek? Nee, dat ziet er niet naar uit. Uh, je weet natuurlijk nooit, het kan zijn dat ik ergens ga vervangen of wat dan ook. Maar uh, ik vind dit op zich ook heel erg leuk. Het is ook een hele interessante uitdaging. Uh, je kunt ontzettend creatief zijn op het terrein van ondernemerschap. En dat ben ik ook, met allerlei projectjes. Kijk of je mensen kunt helpen. Dus wat dat betreft uh, zit ik wel op mijn plaats. Veel plezier daar ook mee. Uh, dank voor het gesprek. Gert Lies, Graag gedaan. hij is dus uh, bezig met zijn uh, nieuwe uitzendbureau... noem ik het dan toch maar even voor uh, oud-politici. De Vijfde Berg geheten.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 In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week zijn we in TBS-kliniek Oldenkotten. Een heikel punt als, uh, is, is altijd de verlofregeling. In Oldenkotten zijn ze de voorstander van om patiënten... eerder dan nu gebruikelijk is naar buiten te laten gaan. De 29-jarige Patrick zit vijf jaar in de TBS-kliniek. Hij had een drugsverslaving en was agressief... en werd uiteindelijk veroordeeld voor doodslag... Inmiddels is hij zo ver in de behandeling dat hij Oldenkotten binnenkort mag verlaten. Patrick heeft in totaal bijna twaalf jaar vastgezeten. Uiteraard kijkt hij met verlangen naar buiten, maar niet alleen maar. Ja, verlangend wel, maar af en toe ook wel angstig. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met mijn autorijlessen... en dat je dan op een gegeven moment merkt dat er zoveel veranderd is alleen al in het verkeer. Dan denk ik van nou, dan wil ik nog wel de rest eens even af gaan wachten wat er nog meer op me afkomt. Uh, ik heb hier natuurlijk uh, mijn therapieën gehad uh, op agressiegebied en op drugsgebied. Dus uh, dat heeft mij ontzettend geholpen. Hier wordt veel beter gekeken naar wat je problematiek is. En in de andere kliniek waar ik heb gezeten was het meer zo van... nou rommel maar wat dan en dan kijken we wel wat we met je kunnen. De methode die hier voor mij werkte was dat er heel menselijk met je omgegaan wordt. Er wordt gewoon echt goed gekeken naar jouw persoonlijke problematiek... in plaats van het hele groepje bij elkaar te pakken en zo van... wij gaan jullie behandelen voor. Nee, het is echt de jij-en-ik-tactiek. Uh, ja, ik doe het ritme na. Een van de therapieën waar Patrick het over heeft is muziektherapie. Op drums Marjanka Groen en de verslaggever. Marjanka is muziektherapeut. Ja. Ja. Oké, okay, gaan we vier keer dit doen. Dus één, twee, drie, vier. En dan komt er een solo tussendoor. Ja. Vaak dat muziek uh, herinneringen oproept aan uh, situaties uit het verleden. En ook uh, ja, soms ook... Uh, ja,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 kunnen toepassen in de praktijk en later ook natuurlijk buiten. Als de spanningen te hoog oplopen, wat doe je dan? Ga je nou ja, slaan, wat ze in het verleden vaak deden, of tot, uiteindelijk tot een delict? Of kun je tijdig hulp vragen of tijdig uit de situatie stappen... of uh, afleiding zoeken door wat voor manier dan ook? Als het aan hoofdbehandelzaken Anita Nanninga ligt... mogen patiënten eerder op beveiligd verlof dan nu gemiddeld het geval is... Reden is onder meer het idee dat je in de eerste twee jaar van de behandeling het meeste resultaat behaalt. Het eerste wat je aanvraagt is uh, begeleid verlof, waarvan een beveiligde fase is ingelast. En dat werd soms na twee of drie jaar aangevraagd. Waarom niet eerder? Dat is zo beveiligd en zo. Uh... Dus, dus uh, jullie staan voor eerder nog op verlof dan nu gemiddeld wordt gedaan? Ja. Maar jullie, jullie roeien wat dat betreft tegen de stroom in, want we zien uh, het verlof minder vaak goedgekeurd worden, omdat mensen bang zijn voor. Dat het fout gaat. Ja, dat is zeer juist opgemerkt. Uh, wij, uh, wij nemen risico in de zin van niet dat we dat onverantwoord achten, want dan zouden we het zelf absoluut niet aanvragen. Maar we krijgen wel eens een afwijzing omdat ze het te vroeg vinden in Den Haag, om het maar zo even te zeggen. Maar verlof aanvragen na een jaar stuit op zich niet op grote tegenstand. Dan heb je het altijd over beveiligd begeleid verlof. En dat doe je een jaar. En na dat jaar vraag je dus onbegeleid verlof aan. Dat wil zeggen, als de patiënt aan zijn verplichtingen voldoet en wij natuurlijk ook aan onze verplichtingen voldoen. Recidieve risico is het allerbelangrijkste criterium waarom wij verlof aanvragen. Ja, dat Zodat verantwoord vinden, verantwoord laag genoeg vinden, dan vragen we aan. Nou ja, ik heb een jaar bijvoorbeeld over mijn begeleide stappen gedaan. Ik ben nu een uh, pak een beet half jaar bezig met mijn onbegeleide stappen... en ben nu klaar om de volgende stap te gaan nemen. En dat is dat je mag verhuizen... Begrijp ja. ik, hè? Eh, maar zelfs dan valt het nog onder de verlofregel. Totdat de rechter op een gegeven moment zegt... en nou is het genoeg geweest. En dat kan ook nog wel een x-aantal jaren duren. Je bent er niet zomaar vanaf. Het is ook een, ja, een schouderklopje van je bent op de goede weg. ga ja, toch vragen, vliegen de drumstokken je wel eens uh, om de oren? Heb ik nog nooit meegemaakt hier. Als iemand al heel hoog in zijn spanningsniveau uh, zit... dan ga je niet dat nog extra prikkelen. Nou, heel ritmevast uh, was ik niet... Nou, voor de eerste uh, keer. Oké, okay, nou, gelukkig. Nou, <laughs> dankjewel. Je bent heel aardig. <laughs> maar ik mag in ieder geval weer uh, buiten de poorten straks. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Ja, maar Maarten Bleumers gaat ook weer naar binnen. Want dan uh, mogen we ook weer een reportage horen. Vanuit de TBS-kliniek Oldenkotten dus. Zometeen begint Standpunt RIL, De stelling dan, illegaliteit moet strafbaar worden. En we zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Dit is Radio 1. NOS Nationaal Dorold Megels. De Rijksvoorlichtingsdienst spant een rechtszaak aan tegen Weekblad Nieuwe Revue. Dat blad wil zich niet meer houden aan de mediacode over het Koninklijk Huis... en heeft een paar foto's gepubliceerd van prinses Amalia onder meer op het hockeyveld. Volgens de RVD zijn de foto's een ontoelaatbare inbreuk... op de persoonlijke levenssfeer van de prinses. Volgens Nieuwe Revue past zo'n code niet in een moderne democratie. Het kabinet heeft met de werkgevers en de bonden een akkoord bereikt over de zorg. De details worden vanmiddag bekendgemaakt. Cabo FNV doet er in elk geval niet aan mee. Volgens Cabo breekt het kabinet een groot deel van de thuiszorg af... en raken tienduizenden mensen hun baan kwijt. Nieuwe vogelgriepvirus dat in China rondwaart is nu ook opgedoken in Taiwan. Een man van 53 is ziek geworden na een bezoek aan China. Hoe die eraan toe is, is niet duidelijk. Het is voor zover bekend de eerste besmetting buiten China. En de Italiaanse president Napolitano heeft de sociaaldemocraat Enrico Letta... gevraagd een nieuwe regering te vormen. Letta is de tweede man van de Socialistische Partij. Staat bekend als een gematigde sociaaldemocraat... die ook voor de rechtse partijen acceptabel is. Mogelijk komt de formatie in Italië nu in een stroomversnelling. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Belf. In het regeerakkoord staat dat illegaliteit strafbaar moet worden. Maar de PvdA is tot op het bot verdeeld. De Tweede Kamerfractie steunt natuurlijk het regeerakkoord. Komende zaterdag praat de partij erover op het congres. Partijleider Diederik Samson is daarover duidelijk. De boodschap aan het congres is dat het congres de ruimte krijgt om te discussiëren over alles waar ze over wil discussiëren. Over bijvoorbeeld het binnenhalen van een prachtig uh, sociaal akkoord. Maar ook over de pijnlijke punten die in het regeerakkoord staan. En ik verwacht die discussie ook gewoon. VVD en PvdA-fractie in de Tweede Kamer zijn het erover eens. Wat vindt u? Is illegaal nou eenmaal illegaal en dus strafbaar? Of is het inhumaan om mensen die geen crimineel zijn te vervolgen? Ik praat erover met Fatima Elatik, stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Oost. Mevrouw Elatik, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar kort antwoord geven, namelijk ja of nee. Daar komen ze. Het aanpakken van illegaliteit is symboolpolitiek. Ja. Illegaliteit is een groot probleem. Ja. Er gaat een afschrikwekkende werking uit van het strafbaar stellen van illegale. Nee. Goed, en dan de stelling. En ik roep iedereen thuis op, of waar u ook maar bent, om ook te reageren. Illegaliteit moet strafbaar worden. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat dan naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800-1101. De website www.stand.nl. U kunt twitteren eens of oneens met hekje standpunt. U kunt ook nog even gratis die app downloaden van stand.nl. En uh, dan kunt u ook reageren en uh, stemmen gewoon. Hebt u dat al gedaan, mevrouw Elatik? Uh, ik heb nog niet gestemd op jullie uh, poll, nee. Nou, download even die app, kost niks, en uh, dan kan u dat gewoon uh, doen. Ik uh, kreeg te horen dat ik een studio in kwam dat ik mijn telefoon ver weg moest houden <laughs> van de microfoon, maar ik beloof het hierna te doen dan. Oké, okay. nou weet u wat, ik, ik doe het gewoon voor u, want ik vraag u even, wat zegt u tegen die stelling? Illegaliteit moet strafbaar worden. Nou, daar zeg ik nee tegen. Nee? Ja. Oké, okay, en waarom? Nou, ik vind, u noemde het al inhumaan. Ik vind dat disproportioneel en ik vind uh, dat het uh, geen serieuze oplossing is... voor het vraagstuk rondom illegaliteit. Uh, uw eerste vraag was, uh, is het symboolpolitiek? Ja. Want je lost er niet zoveel mee op. Ik denk dat je de samenleving uh, opzadelt met nog meer problemen. Ja, want wat zijn de consequenties dan, wat, uh, zo voor zover u dat kan inschatten nu? Nou ja, wat ik, uh, wat ik voorspel, wat ik zie en waar het, wat ik vrees, is dat... Één, dat uh, Iets wat in onze natuur en in onze geschiedenis... bij onze cultuur hoort als, als Nederland is barmhartig zijn... en klaarstaan voor een ander, dat we dat dan niet meer gaan doen. Ik dacht dat u zou zeggen illegaliteit. Nee, onze, hoort erbij. nee dat gaat om, om het ondersteunen van een medemens... die het misschien moeilijk heeft of die in nood is. Uh, dat, is dat, dat vind ik uh, probleem nummer één. Dat we daar allemaal bang voor zijn, dat we strafbaar zijn... als we al helpen, de medeplichtigheid... Maar het allerergste, vind ik, is dat je hiermee illegale opjaagt. Zonder dat ze daadwerkelijk echt vertrekken. Dus ze gaan, ze gaan ze verraken ondergronds. En dat werkt uitbuiting en allerlei vormen van criminaliteit alleen maar in de hand. Dus daarom vind ik het symbooloplossing. Uh, ja. Omdat je er niet, niet daadwerkelijk iets mee oplost. Ja. U, u, u helpt zichzelf ook, illegale. Ik help geen illegale, maar ik, ik uh, spoor ze ook niet op. Ik heb uh, niet nu bewust een illegaal in mijn omgeving die ik aan het helpen heb. Maar ik uh, heb wel te maken met mensen waarvan ik weet dat ze... Uh, illegaal zijn. Maar, en die maar, noem, daar wat, maar noem daar eens wat voorbeelden van. in de zin van. Wat, wat, in wat voor omstandigheden die nou, mensen. Je, niet... het, het gaat ook om het beeld dat we hebben van illegale. We denken alleen maar dat het mensen zijn. die hier alleen maar komen om te werken. en geld verdienen. of crimineel willen zijn en vervolgens niks doen. Maar het zijn ook vaak mensen die hun. die eerst legaal hier waren. en hun uh, verblijfsvergunning kwijt zijn geraakt. bijvoorbeeld omdat ze geen arbeidscontract meer hadden. of uh, mensen die hier. Uh, vader en moeder die hier wonen. de kinderen die tijdelijk. Uh, in het land van herkomst zijn geplaatst. door allerlei familieomstandigheden. En vervolgens terug willen komen bij of ouders. Dat gewoon niet kan. En ouders verscheurd zijn. Ouders ouder worden hier. En hun kleine kinderen daar. Die niet meer verzorgd kunnen worden. Mm. En, en, en onder het mom van de regels zijn heilig. Maar ik denk, ja, het individu ook. Kijk ja. nou eens naar individuele gevallen. Maar goed, dat zijn, ik geloof dat ook die voorbeelden die u noemt. Maar er zijn toch ook mensen hier die hier gewoon niet mogen zijn. En dat weten ze. En uh, nou, ja, die klopt. gaan niet weg, maar die gaan de illegaliteit in. Klopt. Nou, en ik, daar heb ik, daar heb, daar vind ik, ik heb ook niets op tegen. Ik pleit niet voor uh, 100% uh, in uh, generaal pardon voor alle Legalen. Want jouw tweede vraag was: Is illegaliteit een groot probleem? Ja. Ja, want dan dan dan u ook ja mensen, inderdaad. Ja, er zijn ook mensen hier die hier niet horen. Maar dan vind ik wel dat je dus niet een soort containerbegrip illegale moet gaan uh, deponeren. En dus iedereen strafbaar stellen. Dan moet je het onderscheid kunnen maken. Dus die mensen die hier uh, niet horen te zijn. Kijk, illegale... weg moeten die, dan, dan bent u het meest eens dat daar achteraan gegaan wordt? Ja, yeah, nou ja, daar vind ik dat je moet, dan moet, je, dan moet je naar kijken. Dan moet je naar kijken op welke manier je die nou het beste opspoort. Maar het opjagen van mensen, het strafbaar stellen van het feit dat ze al illegalen. Zijn, vind ik uh, indruisen ook tegen internationale verdragen. Ik vind het gewoon de uh, uh, uh, uitholling van onze eigen rechtsstaat en onze eigen democratie. En ik vind het uiteindelijk het probleem, want daar staan we voor, wat we willen oplossen, niet oplost. Ik denk dat het alleen maar erger gaat maken. Ja, toch dus, denkt Fred Tever de anders over. Die zegt ja, dit ontmoedigt juist mensen uh, nee, om hier naartoe want, te komen. Want alle strenge regels van de afgelopen jaren hebben mensen helemaal niet ontmoedigd om hier naartoe te komen. En uh, ontmoedigen is een mooi, leuk begrip, maar waar het om gaat is je willen problemen die je nu hebt ook oplossen. En als als je hier bijvoorbeeld wat ook valt om deze groep, grote groepen asielzoekers die niet terug kunnen naar landen van herkomst, dat landen van herkomst ze niet accepteren, dan moet je gaan nadenken over een andere vorm van humane terugkeerbeleid. Dus je hebt veel meer instrumenten als overheid dan alleen maar de strenge wet van het strafbaar stellen. En nou ja, dus dat stond vanochtend een mooi artikel van een dame die uh, schoonmaakster is en illegaal is in de Volkskrant. Mm -hmm. En denk ik bij mezelf, he, we hebben het dus over dat soort mensen, hè? Geef ze ook een gezicht. We hebben het niet alleen maar over die crimineel, die, ja. de draaideurcrimineel crimineel die in en uit de gevangenis staat en die uh, uh, in de harddruk zit of wat dan ook. Dat, dat is een ander type illegaal. Ja. Nou, nou ja, Het beeld dat mensen natuurlijk ook hebben is dat, dat ze wel allerlei uh, voorzieningen gebruiken, maar dat, dat is heel vaak natuurlijk niet zo. Nee, de, de afgelopen jaren is het al sowieso heel erg moeilijk om allerlei maatschappelijke voorzieningen te gebruiken. En dit gaat alleen maar toenemen. Ik, ik, ik heb het nog niet eens gehad over de gevolgen voor de volksgezondheid. Als mensen geen hulp vragen. En al die kinderen die op onze basisscholen zitten, die illegale ouders hebben. Ja, weet je, en dan denk ik: dan ga ik terug naar. Wat zijn nou onze normen en waarden van onze samenleving? Ik zit hier in studio desmet uh, naast de Hollandse Schouwburg. en Ik zat hier voor uh, op het terrasje en ik zag uh, honderden leerlingen... Van, uh, van middelbare scholen in Amsterdam... die heen en weer lopen met opdrachten naar de Hollandse Schouwburg gaan. Mm. We hebben toch geleerd wat er gebeurt in onze geschiedenis... als we mens, mensen ontmenselijken. Het enige wat ik, wat ik, waar ik voor pleit is ontmenselijken die illegaal niet maar maak het ook geen containerbegrip... voor alles wat je hier maar niet ja, aanstaat. Ja, ja, ja. Maar heb oog voor de menselijke maat en het individu. Dat, U, dat is de kracht van Nederland. Ja. Dat is de kracht van onze de democratie. U weet dat het niet een krachtig argument is altijd om de oorlog erbij te, te halen. Nee, maar ik wil het ook niet vergelijken met de oorlog. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar het gaat over het principe van het ontmenselijke van een groep mensen. En daartegen zeggen, je hoort hier niet. Die mevrouw die vandaag in de Volkskrant stond... ik vind het dapper dat ze met haar gezicht en haar naam in de Volkskrant... gaan wij nou tegen deze mevrouw zeggen... We vertrouwen u allemaal, want we geven u onze sleutels... om onze huizen schoon te maken, maar eigenlijk willen we u niet hebben. Of gaan we kijken, goh, wat is nou de situatie van deze mevrouw? Ik kan ze hier een menswaardig leven opbouwen? Mm. Wat voor mo mogelijkheden bieden we ons? Ik las vandaag dat het ging over 100, 130.000 mensen in Nederland... Kom op. Ja. Daar ga je toch niet een vet voor bedenken om zijn wat te stellen. Daar ga je toch kijken wat de mogelijkheden zijn. Hey, Oké, okay, maar goed. Ik, ik, ik, de VVD kan prima zijn eigen verhaal houden. Maar die hebben dit natuurlijk op laten nemen in dat uh, regeerakkoord. En, en Fred teven voorop. Omdat hij zegt... Ja, we hebben al eens een keer een generaal pardon gegeven... zo kunnen we aan de gang blijven. Nee, dat is dus niet waar. We hebben geen generaal pardon gegeven aan illegalen. Dat is gewoon niet waar. We hebben illegaal pardon gegeven aan een groep. Uh, nee. En volgens mij, uh, uh, denk ik, uh, moet hij ook gaan kijken... wat alle andere afschrikmogelijkheden... we hebben al een van de strengste wetgevingen... op het gebied van uh, vreemdelingen in dit land. Heeft dus kennelijk ook niet geholpen om dat op die manier af te hmm. schrikken. Nog iets heel anders in deze hele kwestie is... Uh, u zegt eigenlijk van, ja, ook mensen die illegalen helpen... want ik, ik vroeg u dat nu, u zei nou, ik doe dat niet persoonlijk... maar goed, er zijn natuurlijk mensen, kerken bijvoorbeeld... die, die vangen die mensen op. Uh, die, die zouden ook strafbaar zijn uw partijleider heeft dat ontkend. Die zegt dat, dat is gewoon niet zo. Ja, dat, dat, ja want die wet moet natuurlijk nog allemaal geschreven worden. En hij, ik, zag, ik las ook dat hij dat had gezegd vandaag. Maar uh, ik vertrouw daar niet zo snel op, hoor. Ik, want hoe gaat er in de praktijk uitgevoerd worden? Wie zegt dat? Ik bedoel, ik moet het allemaal nog maar, maar nou, zien. Nou ja, Samson zegt het en die heeft erbij gezeten... toen ze dat uh, uitonderhandeld hebben. Uh, ja, nou, ik uh, uh, vind het erg als ik uh, uh, niet uh, afgaal... U, u vertrouwt uw eigen partijleider niet? Uh, nee, dat zeg ik niet. Ik heb gezegd, ik, ik, ik wil zien wat die wet uiteindelijk gaat uh, inhouden. Maar om te gaan zeggen... Ik lees verderop ook dat ja maar so voor sommige hulp is dat wel zo. Dus bij sommige mensen kan je dus niet... Want Fred Teef, volgens mij, zag ik, ik verder in het artikel die aangaf... dat, dat ja, voor sommige hulp toch wel echt uh, uh, ja, ook strafbaar is. Dus ik, ik, ik, ik weet niet of het echt zo, uh, ja. of het zo uh, aantrekkelijk is... om met deze wet een probleem op te lossen... wat je misschien ja. met andere maatregelen veel effectiever kunt oplossen. Nu nog even naar de bestuurlijke kant van de zaak. Want uh, we weten allemaal, he, die twee partijen hebben bij elkaar gezeten. VVD en PvdA, daar is een geerakkoord uit gekomen, dit staat erin. Waarschijnlijk uh, vooral ingegeven door de VVD, maar goed, de PvdA heeft daarvoor teruggekregen, bijvoorbeeld het kinderpardon. Ja. Moet je niet gewoon zeggen afspraak is afspraak? Ik vind het sowieso... Uh, uh... Uh, heel vreemd dat we universele rechten van de mens... basisrechten van de mens... een onderdeel maken van politiek compromis. Dat gaat me gewoon echt te ver. Maar heb ik u, toen dat akkoord was, heb ik u daar verder niet over gehoord? Dus... Oh, jawel hoor. U kunt zo teruggaan in mijn Twitter-account... en uh, al mijn tweets erover zien. Okay. Ik vind het gewoon niet kunnen. Ik heb vanaf dag 1 uh, dit onderdeel van... Uh, het akkoord niet, niet kunnen ondersteunen. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Oké, okay, maar goed, het feit is dat daar allemaal een handtekening onder is gezet en, en de PvdA-fractie zegt nu ook van nou ja, wij, wij, wij houden ons aan die afspraak. Ja, en er was ook een handtekening gezet over het inkomensafhankelijk maken van het zorgstelsel. En kennelijk kunnen we als het over miljoenen gaten die, die ons raken in ons eigen portemonnee, wel programmaakkoorden aanpassen, maar als het over menselijkheid, onze grondrechten, kunnen we dat niet. Nou, ik wil daar een goede discussie hebben in onze partij. Vandaar dat ik even van de eerste was hij ook de, de petitie heeft ondertekend. En ik hoop dat de partij daar een goede discussie over gaat hebben in het congres. Ja, maar we hebben net de uitspraak van Samson gehoord. En die zegt, nou, ze mogen overal over praten op het congres... maar we gaan dit niet veranderen. Uh, nou, de, volgens mij is het congres nog steeds een democratische uh, groep mensen... die uh, samen bepalen wat de koers moet worden. Dus uh, we gaan het zien. En, en als hij uh, dit volhoudt, moet hij dan weg of gaat u de partij verlaten? Nee, kijk, uh, zo drastisch ben ik nou ook weer niet. Dat ik uh, mijn partij ga verlaten omdat ik het niet eens ben met een van de... Ja, u u bent principieel of u bent het niet? Ja, ik ben heel principieel. Dus ik zal mijn stem nog steeds blijven laten horen in die Partij van de Arbeid uh, over dit onderwerp. Of we nou het congres uh, uh, zaterdag uh, uh, de partij en de fractie kan uh, uh, overtuigen om uh, hier niet mee akkoord te gaan. Maar ik uh, zal mijn uh, weerstand en nou. mijn opstand hier tegen niet, uh, niet uh, onder stoelen of maar, banken schuiven. Maar, maar, maar ik ga niet mijn partijlidmaatschap uh, opgeven. Dat vind ik de makkelijkste weg. Maar, maar dan is dat toch ook een symbolisch oproer? Ik, bedoel, ik, ik, ik zie dat allerlei uh, fracties in de grote steden... met name ook, of als burgemeester van Aertsen... sluit zich er ook mee aan, hè, die is het er ook niet mee eens. En die is VVD. Heel veel, veel VVD'ers ja. zijn er niet mee eens. Het, is gewoon, het, weet je, het gaat ook buiten de partijlijnen om. Het gaat over menselijkheid. En menselijkheid, dat, dat hebben we toch geleerd... dat we dat boven alles moeten stellen? Zo kunnen we toch niet met mensen omgaan? En nogmaals, ik ontken niet dat er problemen zijn met illegale. Ik ontken ook niet dat we een oplossing moeten vinden. Maar ik vind dat er misschien andere manieren zijn om dat te bereiken dan dit. Dan het strafbaar stellen van mensen. Je zegt gewoon tegen een mens, jij hoort hier niet. En sterker nog, je bent crimineel. Mm. Ik vind dat gewoon... Niet kunnen. Mevrouw laat ik de, uw fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam, Marjolein Moorman... die zegt, nou ja, uh, goed, het is dan eenmaal zo als dat erin staat in dat regeerakkoord... maar in de praktijk zal blijken dat de politie waarschijnlijk helemaal geen prioriteit geeft... aan het opsporen van illegale. Ja, dus eigenlijk maakt het helemaal niet zoveel uit of het er wel of niet in staat. Nou, als het niet zo uitmaakt als het er wel of niet in staat, waarom staat het er dan in? <laughs> u zegt, dan haal het er dan maar uit. Ja, sorry. Ja, maar denkt u ook dat het zo in de praktijk zal gaan? Ik, ik hoop het, maar ik, ik heb er geen vertrouwen in. Ik, ik kan niet zeggen van, ja, nou ja, weet je, accepteer die wet... maar hoe cares, niemand voert het uit. Nou, uh, uh, uh, wat nou uh, uh, politieke besturen veranderen nogal? Het zal eens uh, een andere politieke kleur zijn die vindt... nou, weet je wat, dat is na prioriteit nummer één. Nog eerder dan criminaliteit opsporen. Wat, wat voor samenleving, wat voor boodschap zenden we uit naar ja. elkaar? Dus u vindt ook dat de Tweede Kamerfractie het congresbesluit moet uitvoeren? Ja, als als een congresbesluit komt wat zegt hier deze, dit kunnen we niet accepteren, dan moet de Tweede Kamer het uitvoeren. Ja. Ik, ik lees u nog een paar reacties voor van, uh, van Luisteraars. Die hebben gereageerd op onze site www.stand.nl. Iemand zegt, ik ben het eens met de stelling. Illegaal hier verblijven is gewoon fout en tegen de wet. Iedereen dient in Nederland gewoon legaal geregistreerd te staan. Pas dan mag je van alle voorzieningen gebruik maken. Meld je en vraag je of je hier mag blijven uh, en zo niet. Gewoon terug. Met 600.000 werklozen zitten we niet op nog meer ongeschoold personeel te wachten. Zegt deze meneer of mevrouw. Ja, en toch is het zo dat heel veel van deze mensen... gewoon aan het werk zijn voor ons in onze steden... in onze, in onze woningen, in onze huizen, in onze gebouwen. In onze... Het is niet alsof deze mensen opeens nu op binnenkomen... en nu pas beginnen met hun leven op te bouwen. En dat is wat ik bedoel aan het begin. Als je zo'n term als illegale, een soort containerbegrip gebruikt... verlies je oog voor de individuele gevallen. Van mensen die echt buiten hun, buiten hun eigen mogelijkheden om... of hun eigen schuld om illegaal zijn geworden. We hebben het ook over jonge kinderen. We hebben het ook over kinderen die op middelbare scholen zitten... die leven wordt proberen op te bouwen... Dus, dus weet je, het, het is makkelijk, en het is natuurlijk heel popiopi, ja, al die illegalen eruit is makkelijk, want we hebben alle financiële problemen in ons land. Maar dat is niet de realiteit van elke dag. Nee. En het enige wat ik voor pleit is de menselijke maat, en de menselijke visie, en de individuele aandacht voor de gevallen. Dat hebt u de punt gemaakt. Hier nog iemand. Uh, natuurlijk moet je illegaliteit strafbaar stellen. Doe je dat niet, dan komen er nog meer gelukszoekers naar Nederland. Het land van melk, honing en uitkeringen. Ook trek je meer uitvre uitvreters aan, zoals die Bulgaren. Het zijn niet mijn woorden. Het is dus een meneer of een vrouw die reageert op onze site. Nou ja, nog een korte reactie. Hetzelfde wat ik hiervoor heb gezegd. Ja. Dat geeft maar weer aan hoe, hoe slecht we weten waar we het over hebben. En dat verwijt ik ook onze politici hoor, dat ze dat onderscheid niet maken. Daardoor ontstaat er een soort beeld in de samenleving. Dat heel galen gewoon. Ja, dat zijn uh, uitbuiters, profiteurs, mensen ja. die hier niet horen. En dat, en dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van ons als politici om daarmee te kappen om deze tweestrijd te organiseren in onze samenleving. Kom ja. op. Nou, u hebt in ieder geval uw best voor, daarvoor gedaan. Uh, nu. Uh, we gaan naar onze luisteraars. En ik vraag u om mee te luisteren. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Fatima Elatik is stadsdeelvoorzitter van de Deelraad. Amsterdam-Oost en zegt dus oneens tegen de stelling. Illegaliteit moet strafbaar worden, dat is die stelling. Uh, voorlopig 1171 mensen gestemd op de site. 58% is het eens, 42% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met mevrouw Titsen-Dordrecht. Ik ben het absoluut eens met de stelling en ik ben het absoluut oneens met die P van de A-dame, die duidelijk rood is. Nou, ik ben geen, geen links of rechts, ik ben een middenstemmer. Uh, maar ik vind dat mensen die zelf het risico nemen om naar het, Europa te komen, uit welk land dan ook, dat die daarmee zelf dat risico dragen. En Nederland is al vol, vol met buitenlanders, vol met illegalen die hier rond ja, ja. Nou ja, rondzwerven, dat zijn ook mensen die... die, die, die ik weet niet of je de Volkskrant gelezen hebt vanochtend... maar die vrouw is gewoon... die werkt gewoon, die, die maakt huizen schoon van, van allerlei mensen. Ja, maar ze is illegaal, dus ze ja. kan dus geen... Uh... Eh, hoe heet het, uh, en, en, uh, hoe heet die code uh, hebben en dergelijke? Ik vind dat ze gewoon terug moeten. Ja, okay. Wij zijn nog voor het buitenlanders altijd nog het land van melk en honing. Terwijl we zitten met ruim 600.000 uh, werklozen. Uh, maar, maar goed, land. kennelijk wil niemand dat werk doen wat die mevrouw doet. Stampenel, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Berg. Uh, nou ik uh, ben het juist wel eens met die mevrouw die bij u uh, te gast is. En uh, gaan we nou over links of rechts praten. Vroeger bestond er in Nederland de term humaan. En uh, dat zijn wij weer blijkbaar kwijt. En uh, dan denk je dat Teven nog eens een toontje lager gaat zingen. Maar nee, die staat meteen weer te toeteren. Terwijl uh, die mensen die zich illegaal, of illegaal als strafbaar te boek staan... die gaan ook misschien wel uh, de dood tegemoet zoals laatst die Russische meneer. Dus ik zou daar toch wel even wat voorzichtiger mee zijn. Maar weten wat ik helemaal uh, vreemd vind uh, of, of wat, wat strafbaar gesteld zou moeten worden... Dat is de ongegeneerde zelfbevlekking, zeker zelfverheerlijking van deelnemers aan het mediaforum. <laughs> u haalt er weer van alles bij, hè? Maar, mij. Ja, dat is altijd leuk. Maar ik, dat eerste punt heb ik genoteerd, want dat ging echt over de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Kees Lok. Um, nou ja, illegale zijn hier niet voor niets illegaal. Ze hebben verschillende procedures vaak doorlopen. En ja, dan zijn ze gewoon afgewezen. En hoe triest dat ook voor die mensen zelf is. Ja, dat betekent gewoon uh, dat je volgens de wet hier het uh, land uit moet. En um, ja, verder wordt er ook gesproken over niet terug kunnen. Maar ja, voor mijn gevoel willen de meesten ook gewoon niet uh, terug. Hebben ze vaak hun uh, reisdocument al weggegooid, uh, waardoor ze ook niet terug kunnen. Uh, ja, ik ben daardoor gewoon uh, met z'n ja. Maar uh, vindt u ook dat de politie daar dan... Uh, want als je zegt illegaliteit moet strafbaar worden... dan moet je daar dus ook politiemensen achteraan sturen... om die mensen op te sporen. Vindt u dat de, de tijd en de moeite waard? Ja, absoluut. Ja? Waarom worden andere vergrijpen niet? Uh, wel uh, ja, vervolgd en deze niet. Nou. Uh, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hier met dan hetzelfde, uit Schiedam. Ik uh, stem al, ik ben 72, ik stem al 45 jaar op de Partij van de Arbeid. Maar ik zou er niet meer op stemmen als... Uh, Onder het verantwoording van de Partij van de Arbeid... ...deze mensen in het of strafbaar worden gezet. Dus u bent het niet eens met, dit, met deze fraas in het uh, verkeer... Uh, verkeer nee, in het regeerakkoord. Nee, we zijn op weg naar een dictatuur. De nazi's zijn ook zo begonnen. Het is misschien scherp gesteld, maar hmm. het is gewoon... ...de mensen moeten weer onderduiken. Wij komen aan een land met het achterhuis. Ja, ja. En we gaan dit doen. Dat kan toch niet? U bent het met mevrouw Elaatik eens in ieder geval. Dat is een verstoelijke vrouw. En we zijn rood zijn... In de oorlog hebben veel socialisten het leven gegeven... opdat die mevrouw die daarnet aan het woord was... kan zeggen dat ja. die strafbaar moeten zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Dan Dank u moet wel. er wat meer trots zijn. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Wilbert Stijfberg uit Den Haag. Dag Wilbert. Hallo. Zeg hem maar. Nou, ik ben het niet mee eens met de stelling. Uh, die ene meneer hiervoor, die verwees al naar de Tweede Wereldoorlog. Er is ook een voorbeeld van een Oeigoer... die dus dreigde uitgezet te worden. Dat is alleen maar uitgesteld en niet uh, afgesteld. Terwijl die dus ook in China verdwijnen in crematoria. En, uh, en dan verder nog een ander punt, wat ik eigenlijk voorbelde. De PvdA-wethouder Henk Kool, die heeft illegale Chinezen... de prachtige twee Chinese poorten in Chinatown laten bouwen. Dat zijn ook illegale. Laat Samson, daar is het van zeggen. Want uh, Den Haag noemt zich internationale stad van vrede en recht. Ja. Maar zullen, en, ja, dan kan Samson toch, die Henk Kool... Den Haag is toch geen stadje in de polder of zo? Dat is onze uh, regeringsstad. Ja, ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in Duitsland? Helemaal. Oké, okay, Jurgen, goeiemiddag. Ik ben absoluut met de mevrouw die jou bij jou dacht, is, uh, eens. Uh, eerste, ik zou niet weten door wie moest ik mijn huis schoon laten maken, <laughs> als het niet door uh, het illegaal zou zijn. Misschien ga ik het een keer zelf doen. Nee, dat doe ik niet. Oké. Okay. Nee, dat doe ik niet. Okay. Nee. En uh, ten tweede, als het illegaal wordt, dan uh, moeten veel meer cellen ter beschikking zijn. Want dat betekent dat de mensen ook in de gevangenis uh, geplaatst ja. moeten worden. En wij hebben staatssecretaris Steven, die heeft voorgesteld zelf de echte criminelen ja. uh, thuis te laten straf uh, uitvinden. Ja. Dan, worden nou, de, dan worden de gevangenissen nog voller, zeg je eigenlijk. Standaard.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag mevrouw, zeg maar. Met uh, Frederik Bijnenrecht. Uh, ik ben totaal eens met uh, uw gast. Het is me helemaal uit het hart gegrepen. Uh, als je alleen al bedenkt dat sommige mensen niet eens terug kunnen... als politiek vervolgd zijn en dan toch illegaal zijn... misschien voor hun leven moeten vrezen... je moet inderdaad naar de individuen kijken... je mag dat niet algemeen gaan stellen. Het is absoluut afschuwelijk. Ja, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer uit Rotterdam. Zeg maar. Zeg, ja... Ik wil zeggen wanneer ben je illegaal? Als iemand uitbombarderen bombarderen van 3000 meter hoog, concreet 2003, attack, illegaal attack op de Bagdad ja. en vervolgens vijf, zes jaar later zeg je kind van 11 jaar, ga maar terug naar Bagdad, het is veilig. Ja. Nou ben je. Ik sta, zie, ik krijg kipvellen van, van mijn eigen woorden. Dus u zegt van zo iemand die, die dan terug moet eigenlijk. dan is het niet zo gek dat hij illegaliteit ingaat. Want liever dan hier, illegaal. dan terug daar naar Bagdad Nou, meneer, er hoeft er geen te zijn om alleen te. beeld schetsen voor je. voor je wat, wat, wat staat er daar te wachten. Wij weten allemaal. dat de Bagdad beslist geen veilige plek is voor, voor niemand. Laat staan ja, voor ja. kind van elf. Ja. En volgens de vorige minister van Integratie. die die die. die die Limburger ouder, Maastricht, weet je het nog? Meneer Leers. Meneer Leers. Die zweert in de naam van de goden dat Bagdad is een veilig voor kinderen. Ja. En zonder pardon stuurt hij die mensen. En wij hier verklaren die mensen voor, voor illegale. En ja. dus... ik kan me voorstellen dat er een Poolse uh, uh, uh, vrachtwagenchauffeur probeert illegaal te spelen, ja? Ja, oké. Maar één is in de Polen veilig. Nou ja, misschien betaalt hij iets minder, maar kent hij wel daar hoe, hoe werkt het werkt Ja, Ja, nee, oké. Okay. Uh, kort samengevat, u zegt uh, eens uh, tegen. Uh, nee, oneens tegen de stelling. Illegaliteit moet strafbaar worden. We doen nog even eentje. Uh, ja, de laatste. Standpunt is heel goed. Ja, oh, nou, ik vind het goed. De ja, laatste. We met uh, met half morgen. Ja, ik zou mevrouw. Laat ik graag het woord illegaal nog eens uh, aanbevelen. Wat dat exact betekent. Ik dacht in strijd met de wettelijke voorschriften. Ik heb dan ook een suggestie, de Partij van de Arbeid... die zou de Partij van de Abolitie moeten gaan heten. Dat betekent het te niet doen van strafbare feiten en vervolging. En dat, dat, dat is namelijk wat zij voorstaan. Mm -hmm. Dat, ik bedoel, we kunnen de, de, de, alle ellende van de hele wereld moeten wij niet altijd op onze schouders nemen. Dat is altijd mijn vraag. Ik hoor heel veel van die, van die argumenten van mensen die zo medelijden hebben. Maar ga eens op Schiphol kijken wat zich daar vaak als illegaal uh, presenteert en hoe die zich gedragen. Dan kom je toch wel enigszins, enigszins ontmoedigd terug, dacht ik. Ja. Maar vindt u echt dat uh, de straks dan de politie de, de, de straat uh, op moet om, om inderdaad illegalen op te sporen? Nou, ik hoor net iemand zeggen dat hij zijn huis had schoonmaken door illegale. Kijk, dat gaat dus ook met zwart geld, neem ik aan. Dus Op ja. alle kanten worden er circuits in stand gehouden die die gewoon hier niet hoort. Nee. nee. Oké, okay, dat is uw belangrijkste punt. Dank u wel ja. voor het reageren dat zeg tegen iedereen die de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. Uh, mevrouw Elater, ik heb een afkijk zoals dat dan heet. Ik kan kijken in de studio waar u ja, zit. Ja, ik zag het dan. En u zat lekker te juichen, want <laughs> er waren veel mensen het met u eens in ieder geval, hè? Nee, ik zat te juichen omdat... Uh, omdat uh, uh, mensen dus oog hebben voor individuele gevallen. En dat vind ik heel erg belangrijk. En uh, dat ik rood ben, ja, klopt. Mijn uh, hart uh, uh, zit links in mijn lichaam en die klopt rood. En dat zal altijd zo blijven. Maar een van de bellen zei, humaan, uh, dat is niet het links gaat... en dat is niet rechts nee, eigenlijk. Daarom maar daarom, het, gaat, het gaat ook niet over links of rechts of... Het gaat om humaniteit. Het gaat om barmhartigheid. Het gaat om begrippen die onze, die onze samenleving... die we door de eeuwen heen, door onze geschiedenis hebben geleerd... hoe belangrijk die zijn. En dat betekent dat je dus ook gaat kijken naar individuele. Ik zeg niet, ik pleit niet voor, illegaal, voor, uh, generaal, pardon, voor alle illegalen. Ik pleit niet voor het met de fluwele handschoen behandelen... van mensen die zich crimineel gedragen in onze samenleving. Ik pleit ook niet voor het niet toepassen van regels. Ik zeg alleen, je moet oppassen dat regels niet... boven barmhartigheid gaan staan. Boven hmm. de menselijke maat. Want die laatste manier. Die, zegt, die heeft natuurlijk het woord illegaal even opgezocht in de vandalen. En dat staat gewoon in strijd met de wet. Ja. Ja, heeft hij een punt. Maar dat is het natuurlijk wel. Nou ja... Ik zeg, volgens mij heb ik vanaf het begin gezegd... dat ik niet geen probleem heb uh, dat uh, uh, illegaliteit dat, dat, dat, dat per illegaliteit een probleem is. Ik zeg alleen, ik vind dat deze wet niet deugt. Nee, aankomende wet, dat is nog geen wet. Dat uh -huh. deze aankomende wet niet deugt. Je voelt het op je klompen aan dat hij niet deugt. Je lost daarmee het probleem niet op, zegt je, u. Het is een schijnoplossing. Want het echte vraagstuk wat je wil behandelen... Je hiermee, los je hiermee op en dat vind ik gewoon jammer. Ja. Nog even terug even naar uw eigen rol. Hè. Straks op het uh, congres, want dat gaat er komen. Dan, dan wordt deze zaak dus besproken. Nou ja, dus er ligt een initiatief hè, om, om, uh, om dit proberen terug te draaien in het regeerakkoord. Uh, als dat het niet haalt, dan zegt u, dan leg ik mij daar maar neer. Nee, natuurlijk niet. Ik, ik uh, ben al heel nee, lang Even bestuurlijk, zicht. legt u zich daar nog weer neer, bedoel ik? Ja, bestuurlijk kan ik niet zoveel, behalve dat ik mijn stappen blijf innemen. Maar nou ja, ja, u ik, kunt ik ook, heb... bijvoorbeeld in Amsterdam-Oost niet uitvoeren bijvoorbeeld het beleid. Uh, maar het, de, de, kijk, uh, Amsterdam-Oost is niet gemeente aan zich. Dus de burgemeester van Amsterdam heeft al heel duidelijk aangegeven hoe hij dit ziet. Dat dit geen prioriteit is, dus daar ben ik hartstikke blij om. En ik zal mijn burgemeester steunen om vooral in de afspraken met de politie... dit niet als prioriteit te gaan nee. zien. Nee. En als er een meerderheid van het congres is uh, van de PvdA... die zegt dit moet, dit moet veranderd worden in het regeren... Dan moet Samsung dat ook gaan regelen. Met Vind zijn... ik wel, want het is, uh, ik uh, geloof heel erg in de partijdemocratie. Daar zet ik me voor in. Daarom laat ik mijn stem nu horen en laat ik mijn stem horen en ja. neem ik mijn standpunt in. We gaan zien wat dat gaat uh, worden. Uh, voor nu bedankt. Uw bijdrage aan standpunt.nl. Fatima Elatik, graag gedaan. Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Oost. Illegaliteit moet strafbaar worden. Dat is de stelling. U kunt daarop blijven reageren via onze site, ook via die gratis app die te downloaden is voor Android en iPhone. 1365 mensen hebben nu op de site gestemd. 57% eens, 43% oneens. Nou, dat is de tussenstand. Wie weet aan het eind van dag dat de percentages veranderd zijn. Zometeen is er Dit is de dag van de EO. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.